Joris Dubinitski met het Nationaal. In Amsterdam zijn meer dan 100 gewonden gevallen bij een treinongeluk. Volgens de brandweer zijn er zeker 56 zwaar gewonden, van wie 13 zeer ernstig. Er zijn zo'n 80 lichtgewonden. Van hen konden de meeste ter plaatse worden behandeld. Rond half tien werden de laatste gewonden uit de treinen gehaald. Aan het begin van de avond botsten de treinen fortaal op elkaar bij het Westenpark tussen Amsterdam Centraal en station Sloosdijk. Het waren een dubbeldekker die op weg was van Den Helder naar Nijmegen en een sprinter uit Amsterdam naar het Geest. De treinen zijn niet ontspoord. Door het ongeluk ligt het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal voor een deel plat. Er rijden onder meer geen treinen naar Zaandam, Schiphol en Haarlem. De NS verwacht dat het treinverkeer op de meeste trajecten morgenochtend weer rijdt volgens de dienstregeling. Door het mislukken van het catshuis liggen nieuwe verkiezingen voor de hand, heeft premier Rutte gezegd. Volgens de PVDA moeten die in september worden gehouden. Door het mislukken van de onderhandelingen is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met de VVD en het CDA. In het Catshuis werd gesproken over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. De AOW zou in 2015 naar 66 jaar gaan en de BTW zou worden verhoogd. Gemiddeld zouden mensen er volgend jaar 2,5% op achteruit gaan. PVV-leider Wilders weigerde ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen raken. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan de politieke wil om tot een goed resultaat te komen. In de Eredivisie heeft Heerenveen in de strijd om de tweede plaats puntenverlies geleden. De Vriezen kwamen thuis niet verder dan een gelijkspel tegen Vitesse. Het werd 1-1. Herakles won uit tegen de Graafschap met 3-2. En FC Utrecht won uit van RKC Waalwijk met 2-0. Het weer in het Zuidoosten nog enkele buien. In het Noordwesten droger. Morgen opnieuw buien. Mogelijk met onweer. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journal.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 Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a player. In 3, 3, 2, 2, 1, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Mouso. Global House Vibes. Hosted by DJ Mouso. Global House Vibes with DJ Mouso.